Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Steenwijk wordt nog altijd gezocht naar een vermiste jongen van acht. De politie begon de zoektocht gisteravond, vlak nadat de jongen als vermist was opgegeven. Daarbij krijgen ze volgens de regionale omroep Oost hulp van het veteranen -search Team, het coördinatieplatform Vermissing Urk en 600 vrijwilligers. Er is zowel op de grond als vanuit de politiehelikopter gezocht. De brandweer in Steenwijk zocht mee in het water en onder het ijs naar de jongen. Tot nu toe zonder resultaat. Het Rotterdamse meisje van tien, voor wie een emberalert was uitgegeven, is weer terecht. Ze is gevonden in een woning in Rotterdam en wordt nagekeken door ambulancepersoneel. Vannacht werd door agenten die naar haar gezocht, onder meer met een speurhond en een drone. Wat er is gebeurd met het meisje is nog niet bekend. In Nicaragua, Midden-Amerika, zijn tientallen gevangenen vrijgelaten. Volgens de VS zaten er zeker 60 mensen onder wie priesters onterecht vast. De regering van Nicaragua heeft niet gereageerd. Hulporganisaties zeggen dat er tegelijkertijd tientallen mensen zijn opgepakt die de arrestatie van de Venezolaanse president Maduro aan het vieren waren.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 And I won't let you know. ZFM Z-fm-app. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit Zandvoort. Compare the suns are easily done. Zandvoort ZFM, Zfm.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 FM, ZFM ZFM from our man steams and aches and we lost those brothers with haste, haste we cast it off and along we went off from to an island we saw it, we rented did Need you cool are you cool